Catalanen in Barcelona demonstreren massaal tegen onafhankelijkheid. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan en zwaaien met Spaanse vlaggen. Gisteren nog was er een massale demonstratie voor onafhankelijkheid. Die begon vreedzaam, maar eindigde met geweld... toen gemaskerde demonstranten stenen en flessen gooiden naar de politie. De afgelopen twee weken leidde het geweld op... nadat negen Catalaanse leiders waren veroordeeld tot celstraffen... tussen de 9 en 13 jaar... Ze zijn volgens het Spaanse hooggerechtshof schuldig aan opruiming rond het referendum voor onafhankelijkheid, twee jaar geleden. De politie zegt na een festival in Moergestel met extreem geweld te zijn belaagd door tientallen tieners. Agenten waren afgekomen op een melding over een vechtpartij tussen jongeren en beveiligers. Het lukte de politie om de orde te herstellen, maar later sloeg de vlam weer in de pan. De tieners gooiden met dranghekken en schopten en sloegen agenten. Een jongen van 17 is opgepakt, maar de politie rekent op meer aanhoudingen. Het weer de komende uren overal droog. Dan breekt vanuit het noordwesten geleidelijk de zon door. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen zon met af en toe een bui. En opnieuw maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 En wat Kom op, maar botselen roep ze gil, dus ik zit in mijn ogen aan de zon.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 Maar dat het dus helemaal niet begonnen is met een, een, een artsenopleiding, maar dat je dus eerst scheikundiger bent geworden. Ja, ja, ja, ja, en ik zou naar Indonesië gegaan zijn, want ik heb ook nog Japans gestudeerd, omdat ik naar, naar, naar Indonesië ging. Maar eh, toen in 1952, toen Sukarno alle mensen dus als Nederlander de laan uitstuurde, toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen.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 Geweldig hè? Ja, dan ja. we gaan we even naar de muziek.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 Nou, zo, was, zo was het ook. Elk ja. weekend aan de bak? Aan de bak. En, maar ja, dat is uh, een, een jaar geweest. Maar, het een jaar alleen. Een zwaar jaar. Dat was een zwaar jaar. En uh, ja, goed, er was dus, dus met andere artsen. was het dus toch wel wat moeilijk. om tot een overeenstemming te komen. Nou ja, goed, dat is het dus nooit geweest. En ja. Uh, uh, Praten niet dat over. Dat is historie. Uh, je bent de man van de bevallingen.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 We're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 Bevallingen uh, 24 uur op pad, s'nachts op pad. Uh, hoe heb je dit kunnen volhouden? Ja, dankzij me, Ineke, mevrouw die, die, die altijd klaarstond, yeah. en um, ja, die, die, die, we hadden ook af en toe nog wel eens een keer een waarnemer en dat was Jaap de Lange. En Jaap de Lange die, um, was een, een, een, een, een hele leergierige arts. En nou, die heeft dus die zat in dienst.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 En de mensen hadden soms dus ook eigen keuze. Dat ik zei: van, Heb je u, heb uw voorkeur? Wilt u naar het Elisabeth Gasthuis? Of wilt u dus naar, naar Zuidhoof, het Of het Spaanse ziekenhuis? Of uh, Maria Stichting? Dus er is nooit een voorkeur geweest. En, uh, ook geen druk vanuit het ziekenhuis op je: nee, van stuur patiënt en Nee, naar nee helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Dat is belangrijk te weten. We gaan weer even naar de muziek.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 Dank Ineke en Gerrit Mol voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Dank aan Jan Kol, dank aan Koordraaier voor de techniek en de regie en de muziekkeuze. Dit was ZFM oud Zandvoort.